Het is acht uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De nummer twee van het IMF, John Lipsky, neemt voorlopig de taken over van topman Strooskaan. kaan De Fransman werd vannacht in New York opgepakt op verdenking van onder meer poging tot verkrachting van een kamermeisje in een hotel.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 Op het Museumplein in Amsterdam zijn de spelers van Ajax... door zo'n 80.000 supporters onthaald met vuurwerk. De ajax waren met een bus vanaf de Amsterdam Arena... naar het centrum van de stad gekomen. Op het podium op het Museumplein werden ze opgebracht... door andere de burgemeester Van der Laan. Trainer Frank de Boer bedankte de fans voor de steun in de afgelopen tijd. Ajax heeft een roerig seizoen achter de rug... waarin de boer halverwege het seizoen het roer overnam van Martin Jol. En onlangs kondigden voorzitter-coronel en directeur van den Boog hun aftreden aan. Op het plein in Amsterdam is de sfeer gemoedelijk. Er wordt gezongen, gedanst en gedronken. Veel supporters zwaaien met kartonnen kampioenschalen en vlaggen. Ajax won vanmiddag de beslissende wedstrijd tegen titelverdediger Twente met 3-1... en werd daarmee landskampioen.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 Dit is Radio 1, VPRO, NTR. Labyrinth. Pieter van der Wielen en Isolde Hallesleden. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. En vanavond hoort u onder meer hoe de heks als ook de eerste kaart van de Melkweg zijn ontstaan. Wat nekwervels, luiaards en kinderkanker in vredesnaam met elkaar te maken hebben. Hoe je wereldwijd een hoop verkeersslachtoffers zou kunnen voorkomen. En hoe sociaal gedrag eigenlijk in elkaar steekt. Ja, en hier in de studio hebben wij weer een aantal wetenschappers. Te weten Fred Wegman, directeur van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Als ook hoogleraar Verkeersveiligheid aan de TU Delft. Ja, Wat was eigenlijk uw laatste burgerlijke ongehoorzaamheid in het verkeer? Uh, dat ik net 125 reed waar ik 100 mocht. 120 mocht. Oeh, 5 kilometer, dat is niet een enorme... Of zit het hem juist in die kleine overtredingen? Ja, een hele kleine, hele kleine snelheidsverhoging doet er al toe. Daar horen we zo meer van. Naast u, Frietson Galis, als evolutiebioloog... verbonden aan het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden... als ook het VU Medisch Centrum in Amsterdam. En we gaan het hebben over nekwervels. Ja, De meeste mensen hebben er zeven. U ook, neem ik dan aan? Dat hoop ik wel, ja. Nooit zelf onderzocht, nee. Ik, dus eigenlijk lijkt de nek altijd één ding, hè? Je, bedoel, je, je, je, je merkt van jezelf niet echt dat je nog aparte wervels in je nek hebt. Nou, je kan toch je nek wel buigen? Ja, dat kan alleen op... maar doordat je aparte stukjes hebt. Uiteraard, ja, op goede manier. En dagen. dat is juist heel belangrijk. Dankzij die nekwervels. Ja, want het is zo'n ding in de wereld van de evolutiebiologie. Waarom hebben alle zoogdieren precies zeven nekwervels? Niet meer en niet minder. Ik zeg alle, maar dan vergeet ik er twee. De luiaards en de lamantijnen. En lamantijnen, dat zijn een soort zeekoeien. Hoe kan dat en wat heeft dat? Nou, daar gaan we dan straks op komen. Allemaal weer te maken met kinderkanker. Laten we eens beginnen met, met uw persoonlijke fascinatie voor de nekwervel. Waar is die begonnen en op welk moment? Is er een moment geweest, misschien te, te vatten... in een tijdsbestek van ongeveer 10 minuten... dat u dacht, die nekwervels... Nee, ik was eigenlijk geïnteresseerd in de wervelkolom, omdat die bij gewervelde dieren zo heel belangrijk is. Het is een heel flexibel orgaan. En uh, dus als je veel wil begrijpen van de evolutie en waarom evolutionaire veranderingen plaats kunnen vinden in bouwplannen en waarom niet, dan is de wervelkolom het een van de beste organen waar je aan kan werken. Want alle grote evolutionaire stappen van zeedieren naar landdieren of van, van uh, op vier poten lopend tot op twee poten lopend, die betrekken allemaal daarin de wervelkolom. Bij gewervende dieren, ja. En um, dat is eigenlijk heel toevallig, want um, ik, wa ik was daarin geïnteresseerd. En toen hoorde ik ineens van een, um, bij een reunie van een uh, oud-klasgenoot dat, um, dat hij aan uh, kinderen met kanker werkte. En dat die zo vaak wervelafwijking hadden. En toen vond ik dat gek. Want toen dacht ik dat betekent dat dat er dus kosten verbonden zijn aan veranderingen. Terwijl in de evolutie die veranderingen zo vaak voorkomen. Dus er zijn wel degelijk en, mensen of, of dieren die uh, afwijkingen hebben in, in de wervels. Wil dat dan ook zeggen dat ze, vaak voor. dat ze dan misschien niet zeven hebben. Maar dat er dan eentje tussen loopt die er, die er maar zes heeft. Ja, ongeveer 0,2% van de mensen die heeft een... Um, een kleine rib, of een hele rib, maar meestal is een heel klein ribje, op de zeven halswervel, waardoor die veranderd is in een borstwervel en je dus minder halswervels hebt. Maar het komt dus vooral veel voor bij, over, bij miskramen, bij kinderen die overleden zijn. Dus die veranderingen die komen veel voor, maar juist veel bij eh, individuen die heel jong sterven. Dus de, de natuur heeft een mechanisme om iets dat niet helemaal levensvatbaar is... snel af te stoten, met name de eerste maanden van de zwangerschap. En vaak hebben die afgestoten vruchten... die hebben dus een afwijking in die nekwervel. Ja. En dan één te veel, één te weinig? Of... Het is uh, meestal één te weinig. Eén te veel is maar heel zelden. Oké. Okay. En daaruit volgt de aanname dat uh, die zeven wervels op de een of andere manier... heel cruciaal zijn voor gezondheid, levensvatbaarheid en kracht. Ja, ja. want uh, hoeveel wervels, nekwervels je krijgt... dat wordt al heel vroeg bepaald. En dat maakt deel uit van de kopstaartas patroonvorming. Dus het, en dat gebeurt al voordat er nog bijna iets is in het embryo. Al heel vroeg. En die kopstaartas, die wordt... Uh, tegelijkertijd in patroon gebracht met de andere twee assen die er zijn. Dus die drie assen, die worden helemaal gecoördineerd... Uh, tegelijkertijd in patroon gebracht. En de, de nek gebeurt heel vroeg. En, uh, die, en als daarin iets veranderd is... dan is het eigenlijk onmogelijk, vrijwel onmogelijk dat er niet ook iets anders veranderd is... Ik vind het, u heeft me nu uh, aan alle kanten gefascineerd. Dus ik ga u het uh, hemd van het lijf vragen. Ik hoop dat ik u uh, daarmee niet op, op, op de kast jagen op de een of andere manier. Ik vind het sowieso iets fascinerends. Dan heb je, heb je zaadje, eitje en die komen bij elkaar. En dan komt eruit een embryo. En dat geschiet dus volgens een zeker bouwplan. Uh, ja. En dat begint allemaal met die wervel. Want die heb je dan nou, maar zo. Nou, vast. nou, je hebt geen wervel. Maar um, er is nog helemaal geen bot natuurlijk. Je hebt een, uh, een organisme en dan ontstaan er drie kiemlagen. En terwijl die drie kiemlagen ontstaan, dan heb je dus allerlei migratie van, van cellen. En dan krijg je dat er allemaal segmenten één voor één gevormd worden. En uit die segmenten ontstaan later de wervels. Dat zijn dus proto-wervels. Ja, maar nog voor de segmenten gevormd zijn, staat al vast wat voor soort wervel het gaat worden. Dus terwijl die cellen toe migreren naar die plek in dat segment, is dat al bepaald. En is dat zo bij al die gewervelde dieren? Ja. Want behalve dan die twee, die luiaartsen en die lamantijnen. Nou ja, het is niet geconserveerd bij alle gewervelde dieren. Het is heel geconserveerd vooral bij de zoogdieren. En het is minder geconserveerd... Ja, want de geconserveerd... kan er heel veel, die heeft er heel veel, geloof ik, hè, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar bij, bij vogels we... is het dus niet geconserveerd, het aantal de... nekwervels. Heeft een ja. giraf dan ook maar zeven nekwervels, maar dan toevallig hele grote? Ja, en dat is absoluut een probleem voor de giraf. Want die heeft zo'n stijve nek. En als je dan je nek, als hij dan wil drinken, dat is allemaal heel problematisch. En als je je nek dan optilt, dan, dat is net als wanneer je je benen gestrekt op wilt tillen. Als je op je rug ligt, dat kost heel veel energie. En als je dan smokkelt... Je trekt je benen een beetje in, dan kost het veel minder energie. Zou het dan voor een giraffe ook zo voelen als voor een mens wanneer die een stijve nek heeft? Nou, dat denk ik niet. Als je een stijve nek als een mens hebt, dan heb je meer last van je spieren. Oh ja. En... Goed, we, we dwalen <laughs> alweer helemaal af. Maar uh, die diërd die, die, die, die en die, en die man, of die, die, die, die, hoe heet dat, de Zekel, die zijn dus wel in staat met, uh, als zoogdier om met een ander aantal nekwervels te leven. Hoe, hoe ja. is dat te verklaren dan? Eerst dachten wij van, ja, hoe kan dat? En eh, waarom is het wel zo dat bij vogels en reptielen en zo eh, dat aantal veranderlijk is... en bij zoogdieren juist niet? En toen dachten we dat, eh, omdat we ontdekt hadden... dat kanker één van die geassocieerde afwijking is. Hè, want je hebt op zich geen last van een extra wervel. Dat komt echt door die geassocieerde... Die afwijkingen die onvermijdelijk daarmee samenhangen. En kanker was er dan één. Toen dachten we, nou, misschien hebben ze wel minder kanker. En uh, vogels hebben inderdaad veel minder kanker. Ze leven ook veel langer. Ze hebben gewoon veel lagere productie van vrije radicalen. En uh, dus we zochten het eigenlijk eerst in kanker. En dat omdat luiaarden en manateeën zo langzaam zijn. Want dat leek ook te kloppen. Van wat is het enige wat ze gemeenschappelijk hebben. Dus dat is dat ze extreem langzaam zijn. Dat ze daardoor ook minder kanker zouden hebben. En bij manateeën weten we ook zeker dat het zo is. Dat ze veel minder kanker hebben. Maar wacht even. Dus een, een luiaard die doet zijn namen eer aan. Die doet gewoon niet zo ontzettend veel. Nee, die, die luidt een, extreem weinig. Een, een redelijk gesapig leven. En dat redelijk gesapige leven. Dan verbruik je weinig energie. Ja. En daardoor krijg je weinig uh, vrije radicalen. Uh, in het lichaam en vrije radicalen die zijn slecht en die veroorzaken uiteindelijk kanker. Onder andere, Ja. Dus dus daardoor en veroudering en zo. Biedt het dus dat zou, zou je dat ook naar de mens kunnen vertalen dat het een, een voordeel is voor de mensen om weinig energie te maken, dus dus om om nu dwaal ik weer af, maar om in plaats van heel veel te gaan sporten zoals vaak wordt aanbevolen om het maar wat minder te doen want Nou, dat is heel ingewikkeld, want Um, voor je gezondheid. Mensen zijn natuurlijk niet aangepast aan zo extreem langzaam leven. En je bloedsomloop, Het is natuurlijk Je, je, je, je hele lichaam wordt in vorm, blijft in vorm doordat je um, het gebruikt. Als je iets niet gebruikt, dan wordt het niet onderhouden. Dus er is wel heel veel evidentie dat je juist goed moet bewegen. Niet, niet topsport, denk okay. ik. Dat is voor je gewicht. Maar in het geval van de, van de Luiart en de Lamantijn uh, leidt een ledige levensstijl tot minder kanker. Uh, dat denken we, ja. Maar u bent maar... evolutiebioloog. In hoeverre ja. wordt hier dan enthousiast op gereageerd in de medische wereld? Met ook de links die u legt met bijvoorbeeld kinderkanker. Ik heb nu een heel aantal artsen ontdekt die heel enthousiast zijn. In het begin er zijn er natuurlijk heel veel artsen die niet zo geïnteresseerd zijn in wat biologen uh, denken en vinden. <laughs> maar er zijn er ook heel veel die dat wel zijn. U legde een soort nadruk op het woordje nu. En in dat woordje nu lag volgens mij besloten dat daar een soort worsteling aan vooraf is gegaan. Nou, het valt wel mee, maar uh, soms. Sommige artsen staan er niet open voor deze hypothese, maar steeds meer wel. En een heel aantal, want ik werk samen met uh, mensen in het LUMC en bij de VUMC natuurlijk, die hebben me al heel lang warm ontvangen. En het AMC en in het UMC, bij pathologie daar, die, um, daar werk ik mee samen. En daar doen we heel vruchtbaar onderzoek. En die zijn allemaal heel enthousiast. Alleen, okay. ze hebben het natuurlijk heel druk. Maar Om... het is, uh, we zijn dus gegaan dat alle dieren hebben zeven nekwervels. Er zijn er twee die dat niet hebben. Die blijken dan met elkaar ook nog gemeen te hebben dat ze een zeer ledige levensstijl hebben. En daardoor hebben zij weinig ziekte. Dan hebben we ook ontdekt dat uh, vruchten die voortijdig worden afgestoten vaak een afwijking in die wervels hebben. Kortom, wervels zijn belangrijk. En er is dus waarschijnlijk ook een soort verband tussen het aantal wervels en bijvoorbeeld kinderkanker. Hoe dichtbij bent u al bij het in kaart brengen van dat verband? En hoe doet u dat? We hebben gekeken naar uh, röntjefoto's van feutussen die overleden zijn. Dus van miskramen en ook kinderen die in het eerste jaar overleden zijn. En er wordt in uh, het UMC, maar ook in Utrecht, standaard een röntjefoto van gemaakt... En aan die rindtjefoto kunnen, kunnen wij zien of er veranderingen zijn in die halswervels. Of ze bijvoorbeeld zo'n piepklein ribje hebben of niet. En vervolgens krijgen wij ook de patiënteninformatie. Want die patologen hebben dan opductie verricht. En er is als het mee zit ook nog genetische informatie. En dan weten we dus ook wat er verder aan de hand is. En vervolgens hebben wij gekeken of er een significante uh, relatie was... tussen veranderingen van het aantal halswervels en afwijkingen die gevonden waren. Want er gaan natuurlijk ook uh, kinderen dood... of uh, miskramen ontstaan... omdat er bijvoorbeeld bij de moeder iets verkeerd is gegaan. En de, Dus ze hebben niet altijd een afwijking. Maar hoe, hoe zou het werken? Want is het dan zo dat, dat een afwijking in de nekwervels... in verband staat met het produceren van vrije radicalen... of met, met slecht DNA? of Hoe zou dat verband in nou ja, elkaar steken? De kanker is maar één van de dingen. Hè? Want dus toen we dit zijn gaan onderzoeken... toen bleek dat... Uh, het geassocieerd is met enorm veel afwijkingen. Open ruggetjes bijvoorbeeld heel vaak en, en allerlei dingen. En dat komt omdat die, dus de, de zenuwen, of ja de neurale buis heet dat, maar goed. Het zenuwstelsel wordt tegelijkertijd en gecoördineerd uh, uh, in patroon gebracht. Dus het is, je hebt heel vaak dan ook afwijkingen aan het zenuwstelsel. Maar kanker is weer iets anders. Dus er gaat heel vaak iets mis. Er is in het algemeen een relatie tussen... Um, congenitale afwijkingen en kinderkanker. Dus als je een congenitale afwijking hebt, dan is er vaker kanker. En dat komt, denken wij, dat omdat um, deze vormen van kinderkanker... Hè, die specifiek ermee geassocieerd zijn... die ontstaan uit, en vaak uit klompjes niet goed gedifferentieerde cellen. Als er nou iets misgaat met die ontwikkeling en met die inducties hè, vroeger... dan heb je vaker dat er zo'n klompje cellen overblijft die niet goed gedifferentieerd is. En dan kan het nog weer door het lichaam afgebroken worden... maar de kans is gewoon groter dat je zo'n klompje overhoudt... die dan tot een tumor luidt. Dus, leidt. dus omdat, omdat die wervel niet helemaal goed uh, tot stand is gekomen... Uh, zitten er in het lijf nog uh, slechte cellen? En, ja, maar het komt dus niet doordat de wervel zelf niet goed is... maar het gaat daarvoor. Dus het proces, proces dat zorgt dat je een wervel van een bepaald soort type krijgt dat heeft ook invloed op die andere processen. Maar uiteindelijk bij de echo kun je dus wel al een relatief vroeger stadium. Ja, als je, je daar op let, dan kan je dat zien. En dat lijkt ons heel goed als er naar... Of tenminste, of het lijkt ons heel erg de moeite waard om te onderzoeken of het nuttig zou zijn om bij die echo's te kijken naar of er sprake is van een halsrip of niet. Die goddelijke zeven wervels in de evolutie. Hè? Ja, dat je van, van de luiaard en de lamantijn in de fascinatie voor de nekwervel komt bij een Nieuwe diagnostische methode voor kinderkanker. Frits van Gales, hartelijk dank. Het was de afgelopen week, precies 60 jaar geleden, dat in Nederland voor het eerst radiostraling uit het heelal werd opgevangen. En dat gebeurde op de Turfberg, vlakbij het dorpje Radio Kootwijk op de Veluwe. Nou, met de gegevens van deze radiotelescoop maakten sterrenkundigen... De allereerste, het allereerste platgrond van het melkwegstelsel. En afgelopen woensdag onthulden sterrenkundigen van die tijd... een informatiebord op de plek waar 60 jaar geleden geschiedenis geschreven werd. Oké, okay, dames en heren. Uh, wij zijn compleet, heb ik uh, gehoord. Dan geef ik nu het woord aan uh, professor Hugo van Woerden. Dit is misschien de eerste keer dat ik door een micro door een megafoon spreek. Ik hoop dat ik u daarmee bereiken kan. Dames en heren, het verheugt me dat er zoveel hier zijn om vandaag die onthulling van dit monument te vieren. Oké, okay. en dan gaan wij dus nu over tot het onthullen van het monument. Weg die ding. <lacht> Zoals u ziet, een prachtig paneel. Een monument dus ter ere van 60 jaar radio kunde. Huug van Woerden, die 60 jaar geleden als sterrenkundige in Radio Kootwijk werkte, we hoorden net al even door de megafoon spreken, en Maarten Roos, die een film maakte over de geschiedenis van de Nederlandse sterrenkunde, vertellen hoe de radiotelescoop naar Radio Kootwijk kwam. Na de oorlog zijn een aantal van de zogenaamde Würzburg schotels, een paar, Kleine radioschotels die de Duitsers in de duinen hadden achtergelaten. Ze stonden daar als onderdeel van de Atlantiekwal. De luchtverdediging zou je kunnen zeggen tegen de geallieerde vliegtuigen. En na de oorlog stonden die dingen dus daar weg te roesten. Een aantal van die radioschotels zijn geconfiskeerd... en hier naar Radio Kootwijk gebracht voor ons eigen radiogebeuren. Eén van die schotels is toen ter beschikking gesteld voor onderzoek aan, aan radiogolven uit het heelal. Dus het is een gerecyclede schotel die men toen naar de hemel gericht heeft? Ja, het is een schotel uit de oorlog. Dus het is het omsmeden van, uh, van wapens naar werktuigen. En hoe zag dat ding eruit, weet je dat? Zo'n radioschotel, ja, dit is een schotel, zo'n schotelantenne. Deze had dan een middenlijn van 7,5 meter. Dus best wel fors. Nou, die stond dan op een, op een opstelling. en dat was een, een klein huisje zat daaronder waar je dan, de, waar je dan in kon werken. Dus eigenlijk een soort van enorme grote schotelantenne... die je ook wel eens op je balkon van je buurman ziet staan. Precies, een hele grote schotelantenne, net als op het balkon van de buurman. En die, die radiotelescoop, hè, die stond hier, Radio Kootwijk. Ja. Waar is die nu? Die is dan niet meer. Die radarschotel is dus van 52 tot 55, eigenlijk continu 24 uur per dag... Aan het werk geweest om metingen te doen. En die werd er moe van op de duur. En die heeft dus het loodje gelegd. Het is, ik denk zelf dat het, het meest waarschijnlijk is dat hij op de schroothoop is gegaan. Maar er zijn geen officiële documenten van. Dus ja, er is niets meer van, van over. Is het is doodzonde. Eigenlijk is het doodzonde. Je zou zo'n ding als monument willen hebben nu. Maar ja, het is niet meer. Dus het enige wat we nu hebben. Dat is natuurlijk fantastisch wat we nu hebben. Is een, is een informatiepaneel, een herinneringspaneel. Uh, wat we dan vandaag hebben onthuld. Eeuwige zonde. De radiotelescoop waar geschiedenis mee geschreven is... ligt bij het Oud-Ijzer. En gelukkig is de plek waar het ding gestaan heeft er wel nog. Maar die plek vinden had nog heel wat voeten in de aarde. Ik wilde een film gaan maken... over de geschiedenis van de Nederlandse sterrenkunde. En wij zijn toen inderdaad hier gekomen, in Kootwijk. Dat was natuurlijk een logische plek om te filmen. Uh, dus ik ben er met, uh, met professor Van Woerden uh, naartoe gegaan... Want ik dacht van, nou, die, die, die weet dat wel. Toen hebben we wild gezocht naar de plek waar dat ding had gestaan. En hebben het aanvankelijk niet kunnen vinden. In feite, een van de mensen hier uit het dorp, die de uh, zaak beter in zijn hoofd had... die heeft dan later aangewezen waar dat precies was. Ik ben... Uh... Mathijs meegen. Dat is, dat is mijn zus, die mag er dan ook bij. Kijk, dat is een beetje steun. <lacht> nee, we hebben daar altijd gewoond op Radioweg 2. En ja, van daaruit was het natuurlijk zo... dat ze, als we dan een, een wandelingetje gingen maken... gingen we altijd eventjes naar de Turfberg. Daar heb je natuurlijk een prachtig uitzicht. En dan kon je vroeger ook de toren van, uh, van Sint -Hubert te zien. En, en ja, gewoon boven de bomen uit. Het is nu onder andere helemaal dichtgegroeid, gegroeid. Maar ja, als je dan nu komt, is er helemaal niets meer. Maar het is jouw één groot terrein, en omgekapte bomen en een soort van wildernis. Hoe wist u dan wel nog de plek te vinden waar die telescoop stond? Ja, ik ken Kootweg natuurlijk op ja. mijn duimpje. Want we moeten nu dwars door het, door het bos eigenlijk, alle dennenbomen... Ja, ja. om op de plek te komen waar dus, ja, jullie vroeger gespeeld hebben. Ja, waar Ja, hier overal en, en, en daar natuurlijk. Nou, we schieten nu al lekker op, hoor. Nou ja, hier is het. Er is inderdaad helemaal niks meer te zien van de resten van die radiotelescoop. Dus als je niet weet waar die gestaan heeft, dan vind je hem ook heel lastig. Nee. Dan vind je hem ook niet. Nee. nee, dan weet je het ook niet. Maar daaronder dat boompje, daar. Ja, daar heeft uh, het fundament gestaan en hierboven heeft hij uitgetorend. Onder dit boompje hier? Ja, ja die, die linker daar. je kijkt zo uit over de hei en je denkt aan die tijden van toen... dan uh, uh, wekt het wel, wel nostalgische gevoelens op. Want hier hebben wij dus in de jaren 50 geschiedenis geschreven... met die kartering van de Melkweg. En ik ben heel dankbaar dat er nu zo'n mooi monument is geplaatst. Zo'n uh, informatiepaneel, een herinneringspaneel. En dat mensen daar dus langs kunnen komen... om te lezen wat daar in de jaren 50 gedaan is. U hoorde filmmaker Maarten Roos en emeritus hoogleraar radio radiosterrenkunde Huug van Woerden... in een reportage gemaakt door Frederik Melman. Een lelijke oude vrouw met een lange, kromme neus... vliegend op een bezem. Jawel, dat moet een hek zijn. Maar waar komt dat beeld vandaan? Kunsthistorica Renilde Vervoort speurde in oude geschriften... en bekeek een kleine 150 oude heksenprenten en schilderijen... en kwam tot een opmerkelijke conclusie. Komende week promoveert ze aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En als het goed is, hebben wij haar aan de telefoon vanuit Denemarken... waar ze op dit moment verblijft. Hoort u mij, Renilde, Voort? Ja, ik hoor u. Goedenavond. Goedenavond. Toen ik las over uw onderzoek, dacht ik... Uh, ja, dat beeld wat we hebben van heksen, dat is eigenlijk uh, wel logisch... dat u daar onderzoekt, maar waarom is dat eigenlijk nooit eerder gedaan. Maar hoe is het voor u begonnen dat u dacht... hoe komen we eraan, aan dat beeld? Ja, ik was eigenlijk uh, begonnen met een onderzoek... Uh, rond hekserijvoorstellingen. En toen bleek dat, dat, er, uh, ja, dat er een soort scharnierpunt is... waarop uh, heksen als bijzonder herkenbaar beginnen te beschouwen. En dus voordien zijn heksen niet zo herkenbaar. En wanneer Breugel twee prenten heeft ontworpen... en die werden dan gepubliceerd in 1565... vanaf dan zien we de heks die, die we eigenlijk het best kennen... De vrouw die op de bezem vliegt en die door de schoorsteen naar buiten vliegt. En die een grote koppot in, in de haard heeft staan. En de kat zit erbij. En dat, dat beeld heeft Breugel eigenlijk geschapen. Dus dat hebben we aan Pieter Breugel te danken. Maar hoe is hij daar weer bijgekomen dan? Hij heeft, Want ik geloof die, de eerste vervolgingen waren nou ergens in, uh, bij het meer van Genève ja. uh, rond 1400? Ja, 1400. Uh, 1430 is het zo ongeveer begonnen, ja. Ja, dus het was, het was al een paar eeuwen aan de gang, zeg maar, deze vervolgingen. En hoe, hoe, ja, hoe is hij dan... Wat denkt u? Waren, die, waren het inderdaad dit soort vrouwen die werden getypeerd als heks? Wel, nee, ik denk niet dat, uh, dat dit soort vrouwen er echt was. Uh, alleen, uh, ja, de heksenvervolgingen be begonnen wel rond 1430, rond het meer van Geneve, Maar dat duurde wel een tijd... ...voor we in de Nederlanden ja, massalere vervolgingen hadden. En in het begin waren het kleine vervolgingen die, die vooral regionaal waren. En dan ten tijde van de reformatie viel het een beetje stil. Ik denk dat uh, de, ja, de overheid en, en de kerk het dan erg druk had met uh, het vervolgen van, uh, van ketters. Van ketters, ja. <laughs> ja, en dus dan uh, rond uh, 1550 begint er een klimaatswijziging... ...zich door te zetten in Europa. En dat uh, leidt tot uh, erg natte zomers en koude lange winters. Waardoor uh, problemen kwamen met de oogst en natuurlijk de opbrengst van de oogst. De prijzen gingen stijgen. En mensen begonnen uh, rond 1560 dat echt aan te voelen als, als een probleem. En, uh, en dan moet er natuurlijk een zondeboek daarin... zijn. Wat zegt u? En dan moet er een zondeboek zijn. Dat is altijd ja, wel zo prettig. Ja, precies. Dus men, ging, men dacht niet aan, aan een verandering in het klimaat... dat uh, misschien gewoon natuurlijk was... maar we gingen op zoek naar wie had dat nu eigenlijk gedaan. En we kwamen terecht bij, bij heksen. En omdat uh, dit soort ja, angst en, en, en, en, en vervolgingen... en dan theorieën die daar rond werden verkondigd... en preken op de kansel enzovoort, dat soort uh, dingen werd natuurlijk besproken... En er ontstond een onzekerheid onder de mensen. En ik denk dat uh, de uitgever van uh, de breugelprenten, Jeroen Moeskok... dat hij dan dacht van, oh, dat is een goed moment. Uh, we gaan uh, een print op de markt brengen over die, die heksen... want we weten er niet zo heel veel over. En hij heeft dan breugel verzocht om die print te ontwerpen. En hoe komt dan die bezem in die plaatjes terecht bijvoorbeeld? Of, of, of die kat, of die kromme neus, of... De bezem, de bezem was van in het begin eigenlijk al een onderscheidend kenmerk van andere ketterse sectes. Dus heksen werden beschouwd als ketters, maar ze werden ook beschouwd als andere ketters. Ze aanbaden de duivel. Een ketter is normaal gezien in de ogen van de rechtlijnige denker iemand die afwijkt van, van het denkbeeld. Ja? Ja. Maar hier werd gezegd van deze ketters zijn nog veel erger, want ze aanbidden de duivel. En om de duivel te aanbidden, gaan ze s'nachts erop, erop uit en ze vliegen naar een bijeenkomst, de Sabbat genoemd, om daar de duivel te vereren. En ze moesten nog een vervoermiddel hebben En dan natuurlijk. moesten ze een vervoermiddel hebben. Dus in het begin waren het ofwel monsters, ofwel stokken, of uh, werktuigen om op het land te werken, of een spinrokken, of wat dan ook. Ja, het kon van alles zijn. En de bezem zat er al tussen. Dus dat werd al gezegd, die ketters die vliegen op stokken of bezens, dat bestond al. Maar wanneer we naar de, de, ja, de sporadische heksenvoorstellingen kijken in de Nederlanden die, die toen bestonden, dan zien we zo'n beetje van alles verschijnen. En het is Breugel die echt kiest voor de bezem. En vanaf dan is het de bezem geworden, de kunstenaars die hem dan gevolgd hebben naderhand. Die hebben allemaal voor de bezem gekozen. Dus dat, dat beeld is heel erg blijven hangen. Ja. Dus eigenlijk sindsdien is, is de heks in haar verschijningsvorm weinig geëvolueerd eigenlijk. Ja, ja absoluut. En, en denkt u dat uh, ja, Harry Potter of, of schrijfster Suzanne Smit daar nog verandering in kan brengen? Of? <laughs> Wel, uh, nee, dat denk ik niet. Want uiteindelijk uh, is dat toch een zeer sterk beeld. Hè? Die, die heks die door uh, een scorsier naar buiten vliegt... Uh, die zo de nacht in vliegt uh, op weg naar, uh, naar haar... Ja, nachtelijke bijeenkomst was het dan in die tijd. Of wij denken dan nu gaat ze dan kwaad doen. Hè? Um, de, de ketel in de haard, al dat soort dingen paste in elkaar. En dat was een mooie visuele, ja, visuele code om eigenlijk uit te leggen wat de heksen deden. En ze kookten onweer en ze maakten toverdranken. En dat gebeurde dan in die heksenketel. En um, ze konden gesloten huizen binnendringen of verlaten zonder enig probleem. En dat was dan door de schoorsteen. En, en dat soort uh, ja, denkbeelden zat allemaal verweven in, in, in die visuele. Ja, en daar komen we niet zo makkelijk meer vanaf. Nee. Bent u ook, en, wat, dit is zeg maar een beetje het grappige aspect. Bent u ook eigenlijk schrijnende gevallen tegenkomen? Want het was natuurlijk eigenlijk vreselijk. Die mensen die op een brandstapel moesten. En, uh, dat ja, soort praktijken. Ja, inderdaad. En dat, wij, wij zien de heks als een, als een spookjesfiguur. Dus voor ons is het allemaal wel. Ja, grappig en leuk en, en, en spannend en zo. Maar uh, in die tijd was het heel uh, was het menens, want inderdaad, je verbrandt natuurlijk enkel mensen wanneer, wanneer het heel erg is. Hè. Dat, dat was toen ook, werd toen ook beschouwd als een heel ernstige straf. En inderdaad, ik, heb, uh, ik begin in mijn boek uh, met een verhaal van... Uh, een jonge man, een twintigjarige jongeman. Dat is een verhaal dat opgetekend is uh, in Zwitserland in, in de buurt van Lausanne. En die uh, jongeman die, die had zelf zijn vader uh, terechtgesteld gezien als heks. Zijn vader was een van de eerste slachtoffers van de heksenvervolging. En dus uh, hij werd daardoor erg aangegrepen. En ja, ik denk dat psychologen daar wel wat uh, interessants over te vertellen zouden hebben. Maar hij werd zo... Door, ja, door dat hele gegeven aangegrepen... dat hij uiteindelijk ervan overtuigd was... dat de duivel hem in zijn greep had. En om daarvan af te komen... ging hij naar de inquisiteur... die zijn vader op de brandstapel heeft toen eindigen... om hem dat te vertellen en te vragen wat hij moest doen. Nu, eigenlijk ging hij naar het hol van de leeuw. Hè? Hij ging zelf naar de inquisitie... En gelukkig voor die jongeman werd hij daar toch enigszins met goed wil ontvangen. En de enige opdracht die hij kreeg was om naar de bischop van Lausanne te gaan, om daar te gaan bichten. Dus hij is er vrij licht vanaf gekomen. En ja, hopelijk voor hem is het dan daarna beter gegaan, want we hebben dan geen sporen meer van hem in de geschiedenis terug te vinden. Maar dit dus dat is een soort, goed teken? Wat zegt u? Dat is dan eigenlijk een goed teken misschien. Ja, inderdaad. Dus waarschijnlijk is, is, is het dan verbeterd voor hem of zijn situatie dan verbeterd. Maar het, het is toch ontzettend trist te moeten denken dat, dat uh, er zoveel mensen slachtoffer werden. Uh, we denken toch aan een zestigtal mensen die op een extreme manier werden terechtgesteld. Vaak door uh, het, ja, andere mensen die, die, die hem gingen verklikken terwijl ze gemarteld werden. Hè. Dat was ja. helemaal niet zo van oh ja, we gaan gauw eens vertellen dat die dat ook deed. Nee, dat waren martelingen en, en wanneer dan uh, mensen niet, uh, niet voldoende vertelden, bleef men maar doorgaan en doorgaan. Dus het is eigenlijk wel een heel trist, triste periode in onze geschiedenis. Ja, nou, met deze trieste nood eindigen we ook. Komende week promoveert u aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heel veel succes. En dank alvast voor de toelichting. Dank u wel. En het boek dat zij naar aanleiding van uh, haar heksenonderzoek schreef... heet Vrouwen op den Bezem en dergelijk gespook En ligt vanaf 20 mei in de boekwinkel. En dan is het nu tijd voor wat nieuws uit de wereld van de wetenschap. <middels> Ja, we gaan het hebben over locked-in-syndrome. Uh, dat was, vond, vond ik, het uh, machtigste wetenschapsnieuws van, van vorig jaar. was een man van wie ze al jaren dachten uh, in België dat hij in coma lag. Ja. Maar die bleek locked-in-syndrome te hebben. Dus die was gewoon bij volle bewustzijn, maar kon alleen niet met de buitenwereld communiceren. En heeft dus al die jaren op dat bed gelegen. Toppunt van eenzaamheid, lijkt Top me Toppunt van eenzaamheid opgesloten in zijn eigen hoofd En uh, ja, die mensen die, die, die zijn wel langsgekomen, neem ik aan. Maar niemand die iets deed om hem uh, echt te entertainen... of om eens te vragen hoe hij over dingen dacht. Nou, is er eindelijk een test, denken onderzoekers van de Universiteit van Luik. Dus het gaat om diezelfde groep die ontdekt heeft in de tijd... dat die man uh, uh, helemaal niet in coma lag om te ontdekken of iemand niet gewoon locked-in-syndroom heeft. En dat werkt als volgt. Je zet zo'n kap op iemands hoofd... een EEG-machine en dan laat je onregelmatige geluiden uh, horen. En dan kun je zien aan de wijze waarop het brein reageert... op die onregelmatige geluiden, welke delen uh, het nog doen... en welke delen het niet doen. En op die manier hopen ze dan voortaan uh, wat eerder erbij te kunnen zijn... om te zeggen of iemand in coma ligt of dat hij gewoon locked-in is. Ja, dat nou, dat zou fantastisch zijn. Ja, Vroeg beginnen met, uh, uh, met de aids-therapie, met aidsremmers. Dat kan... Uh, de besmettelijkheid van het HIV-virus tegengaan. Dat is een Amerikaanse onderzoek. Uh, een heel erg groot en heel erg duur onderzoek... van de Universiteit van Californië... en nog heel veel andere mensen die aan mee hebben betaald en gedaan. Um, je krijgt dus het HIV-virus, maar dan heb je nog geen aids... en dan is het nog niet gebruikelijk dat je meteen op grote schaal... aidsremmers gaat slikken. Nou hebben ze dus bij verschillende mensen gekeken... van wat gebeurt er als je dat dan wel gaat doen. En dan blijkt dat de kans dat je het virus nog overdraagt... aanzienlijk is geslonken. Dus dat is misschien uh, wel een idee om er wat vroeger mee... Uh, te beginnen. Ja, was afgelopen donderdag was nog een rare dag. Want er was paniek in Rome. Want er was daar voorspeld dat er een enorme aardbeving zou uh, zijn. Mensen die gevoelig zijn voor paniek. Dat is altijd een verschil. De ene is daar gevoelig voor. en De ander denkt, nou ja, het zal wel. Die, uh, die gingen dus die stad uit. Werd toen een beetje lacherig over gedaan in het nieuws. Van, nou uh, mensen gaan hier weg. Want iemand heeft voorspeld dat er een aardbeving komt. En toen kwam er een aardbeving in uh, Zuid-Spanje. Nou, is er... Uh, ja, alsof alles samenkomt. Ook onderzoek gedaan naar hoe dat dan zou komen. Promotieonderzoek dat deze week verschijnt. Van de Iraanse aardwetenschapper aardwetenschap, Marci Baas. En die promoveert aan de Universiteit Utrecht. Nou, het heeft te maken met um, het schuiven van, uh, van Afrika en Europa naar elkaar toe. Dat is zeg maar uh, bij de Middellandse Zee is het al een beetje gebeurd bij de Eurasiatische plaat. Maar hier is dat nog aan de hand. Zo'n 6 mm per jaar. En geleidelijk aan ontstaat daardoor een subductiezone. En dat is heel slecht nieuws, want dat zijn de heftigste. Zie Japan. En uh, ja, hij heeft dus een soort computersimulatie gemaakt. Schuift dus het onder elkaar, hè, met zo'n ja. sub subductiezone. Ja, en heeft hij een computersimulatie... en dan kan je zien dat die westelijke Middellandse zeebodem... Uh, nu onder de noordkust van Algerije en Sicilië begint te, te schuiven. En dat zou er dus toe uh, kunnen leiden dat we uh, ook in Europa wat meer aardbevingen kunnen krijgen. Nou, wat heb ik hier? Uh, oh ja, dit was ook heel erg grappig. Ik begreep er helemaal niets van, maar ik vond het desalniettemin min leuk. Dus ik ga het gewoon uh, voordragen, ondanks dat ik het zelf niet begrijp. Namelijk, je hebt planeten die draaien altijd uh, dezelfde kant op. Uh, en dat, dat schijnt er zo te zijn, maar dan heb je soms ineens één planeet ertussen die de andere kant op draait. En nu tegenwoordig zien we ook heel veel planeten. Om een as dan? Hè? Of om de, op hun zon of om de as? Ja, die, die om hun as de andere kant op, op draaien, zeg maar. En, en nu zien we steeds meer planeten in andere zonnestelsels. En daar zitten er ook steeds meer tussen die dat doen. En dan heb je ook nog planeten die inderdaad, zoals jij zegt... de andere kant om, om die, die ster heen draaien. Nou ja, dan hebben ze een enorm model gemaakt... om eens te kijken hoe dat dan zou werken. En dat blijkt allemaal gewoon weer te verklaren te zijn... met de oerouderwetse zwaartekracht. Ze komen dichter bij elkaar, die gaan aan elkaar trekken. En dan, dan vertraagt zeg maar, die beweging. En dat kan dan zo erg vertragen dat hij ineens de andere kant op gaat rollen. Ik zeg het nu heel simpel. Waarschijnlijk klopt er ook niet zo heel veel van. Maar het is een ontzettend ingewikkeld en fascinerend model. En oh ja, de eerste inktvis in de ruimte gaan we binnenkort meemaken. Komt door de Universiteit van Florida. Die willen dus een inktvis de ruimte insturen. Om, om te kijken hoe het kan dat sommige bacteriën na een ruimtereis een veel schadelijke werking hebben wanneer ze weer terugkeren op aarde. En dat proces willen ze dan nu uh, in real life gaan volgen. Want het was al gebleken met salmonella Die hadden ze een keer de ruimte ingestuurd. En die bleek daarna veel uh, agressiever te zijn dan voor die wegging. En dan gaan ze nu dus een, een inktvis die van nature... een aantal bacteriën in zich herbergt, de ruimte insturen. En dan gaan ze kijken wat er in die inktvis gebeurt. Terwijl die... Uh, of die bacteriën, die goede bacteriën ook, of ze die kunnen laten groeien. Dat zou wel interessant zijn. Ja, want goede bacteriën worden slecht. Dat is meestal nu het effect van een ruimtereis. Ze Dan zouden ze ook een luiaard trouwens kunnen sturen. Want die heeft ook een zootje bacteriën vaak in zijn vacht zitten, volgens mij. Isolde, dit is helemaal niet ethisch. Want je kunt niet een luiaard zomaar de ruimte in schieten. Maar een squid wel. Wat ligt dan voor jou het verschil? Nou Dat ja, jij het aardbeider om... vindt het een dan het ander. Ja, in het vis mag je ook opeten. Dus dan mag je hem ook in de ruimte sturen. Het zou een beetje hypocriet zijn als je iets mag, mag braden en snijden tot ringetjes. En dat je het dan niet de dampkring uit mag zodermieteren. Maar een luiaard, daar gaan we gewoon doorgaans iets beschaafder mee om. Bon, zometeen hoort u meer over het nog steeds groeiende aantal verkeersslachtoffers. En wat daaraan te doen. Maar nu eerst even dit. Wetenschap in één minuut. We, we hebben al zoiets gehad dat we nog in, in het beginstadium de Nihannetalen moesten volgieten met, uh, met. wat is het? PU-schuim? Uh, uh, schuim ja. PU schuim zet heel erg uit. Het zet heel erg uit, heel erg uit om, om een holte te vullen, zeg maar, min of meer. Dus we hadden hele heel gemaakt. Dus moest je de onderste en boven gedraaid worden de benen in de Nihannetalen. Maar de binnenlucht. En toen stond ik op het trappie boven bij de benen. En stond al stond de de de de, de, de the, the pu schuim aan te maken allemaal. En toen de veel te veel aangemaakt. Ja. Uh, en een keer en ik splashed, een soort vulkaanse soort soort tubo voor alles, uh, spoot alles schuim, spoot het vol uit de uit poten, <laughs> uit die voeten tikken en tikken aan. Dat was echt heel heel godmoment. Uh, heel... <uso> dat was echt een heel benauwd moment. We zijn eigenlijk illustratoren, ja. dus wij, maken, wij werken met penselen. Maar ja. om een goede eh, illustratie te maken, moet je eigenlijk een driedimensionale reconstructie maken. Een mensen die, die ongeveer anderhalf miljoen jaar geleden leefden, hè, of, een dier. Dier, of een dier of een mens, uh, die heeft een heel andere schedel als wij hebben. Dus je moet het model maken op een schedel om te weten hoe de, de het licht van boven op de, op de kop valt. Het is zelfs zo dat uh, een groep van de National Geographic die moet ons werk controleren. En dan die wetenschappers, die zijn soms verrast en zeggen, dit kan niet. Dit is geen homo, homo sapiens, wij zijn bekend om ons hoge voorhoofd. Maar de eerste homo sapiens in Afrika, die hadden een redelijk plat voorhoofd en een redelijk grote wenkbrauwboog. En wij hebben gebaseerd op een echte schedel, dus we, we hebben het met goede eind. Maar ja, de, we moeten redelijk nog veel energie kosten om die mensen te overtuigen dat het zo hoort, dat het zo is. Jij ja, hoort een aflevering van onze rubriek Wetenschap in één minuut... met in de hoofdrol paleokunstenaars en broers ook Adrie en Alfons Kennis. En de minuut werd dit keer gemaakt door Remy van den Brand. Ja, elke dag sterven er wereldwijd in het verkeer 3000 mensen. En dat getal wordt alsmaar hoger. Reden dus voor actie. Flinke, harde actie. En dat uh, gaat allemaal gebeuren. Het project Decade of Action is uh, gelanceerd hier aan tafel zit Fred Wegman... directeur van uh, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid... en hoogleraar verkeersveiligheid aan de TU in Delft. Dat is, uh, dat is best een aardig getal. 3000 verkeersdoden per jaar wereldwijd. Welk, welk land loopt eigenlijk aan kop, weet u dat? Nee, kijk, als je landen vergelijkt, dan moet je natuurlijk altijd ergens op normeren. Je kunt niet zeggen, zijn er in China het meest, want dat is het grootst. Dus je moet een beetje kijken ja, hoe je het relatief is dat per, in verhouding Relatief ja. per, uh, per hoofd van de bevolking. En er zijn eigenlijk heel veel landen uh, die tamelijk aan het begin van de motorisering staan. Die zijn eigenlijk het slechtst. Uh, dan kom je toch in Afrika uit, uh, maar ook in Aziatische landen. Uh, je zijn het 3000 per dag. Uh, het grote probleem is dat als er niks gebeurt, dat aantal gaat stijgen. En dat is eigenlijk de reden waarom we wereldwijd nu begonnen zijn... om aandacht te vragen voor dit vraagstuk. Want op dit moment zijn het er dus uh, 1,3 miljoen per jaar. En als de ontwikkelingen doorgaan zoals we denken... Uh, en we verder niks aan die verkeersveiligheid doen... zal het in tien jaar tijd naar de 1,9 miljoen... Uh, zijn gestegen. En daarmee wordt uh, de vijfde belangrijkste doodsoorzaak. Dus het stijgt. Terwijl alle andere bedreigingen van de volksgezondheid... Uh, daar gaat er zult dus iets goed mee. Ja, toen, toen, toen de auto werd geïntroduceerd hier in West-Europa... Uh, aanvankelijk uh, ja, een enkeling was het nog heel mooi... maar toen, toen ging dat explosief. De jaren 50, 60, begin jaren 70... toen was het aantal verkeersdoden hier ook ontzettend veel hoger. Ja, uh, als, je, als je naar de cijfers van Nederland kijkt, uh, dat was uh, begin 50 jaren 1000 per jaar. In 10 jaar ging het naar 2000. Uiteindelijk zaten we in het begin van de 70 jaren op meer dan 3000 in dit land. En dat is nu uh, terug tot uh, ongeveer een 700, 750. En realiseer je wel, dezelfde tijd wonen er hier meer mensen. En dezelfde tijd rijden veel en veel meer auto's rond. Nou zijn er drie variabelen in verkeersveiligheid, had ik me al snel bedacht. Namelijk de weg, de auto en degene die de auto bestuurt. Of de fiets of, uh, of de benenwagen. Klopt. Uh, en als je kijkt naar uh, waarom is dat nu bij ons zoveel lager geworden... dan zijn er eigenlijk op al die terreinen zijn echt hele grote verbeteringen. De Vergelijk een auto op dit moment met een auto van 20 of 30 jaar geleden. Ik weet niet of je toen in een auto reed... Maar dan weet je uit ervaring dat die auto echt een stuk veel veiliger is geworden. En bij dezelfde energie uh, veel veiliger. Uh, en de, weg, is de weg is ook veiliger geworden, natuurlijk. Ja, klopt ook. Maar nog een variabele, ik weet niet of er nog een variabele is, maar uh, is de, de, de, de borden, de aanduiding, de stoplichten. Als daar allemaal heen, onderweg gerekend. Ja, nou ja, ja, omdat je dat kun je afzetten versus verantwoordelijkheid. Want de AMB heeft dus nu die, die, die tien puntenplan hè met het bestrijden van onveilige plekken op provinciale wegen, al dat soort ge gedoe. En dan op drie staat verantwoordelijkheid weggebruikers vergroten. Ik geloof daar ook best wel in. Omdat als je op een kruispunt komt waar je het eigenlijk met jezelf moet uitzoeken... dan gaat het meestal beter. Want anders is het, ja, hij stond op groen. En dan maakt het niks meer uit dat iemand aan het oversteken is. Want dat schijnt soms je recht te geven om maar ja. door te rijden. Dat is wel een mooi advies. Ja, um, als, als je kijkt naar waarom eigenlijk ongevallen gebeuren... want dat, uh, dan wil je dan weten. Waarom gebeuren ze eigenlijk? Heb je, heb je grofweg twee categorieën. Uh, even in, de, in, de, in, de, in deze richting doordenken. De ene categorie is, die mensen het allemaal niks geschelen en die de wet overtreden, die drinken te veel alcohol, die rijden te hard en dat soort dingen. Dat zijn dus overtreders. Eh, notoren overtreders, eh, grove overtreders, hufters werden ze ook wel genoemd. Dat is een deel van het probleem. Het andere deel van het probleem, dat zijn mensen zoals jullie en ik... die het eigenlijk best keurig willen doen... en die door omstandigheden even afgeleid zijn, even niet goed opgelet hebben... even de verkeerde richting opgekeken hebben, eh, bij een ongeval betrokken zijn. We hebben heel lang gedacht dat die eerste groep dominant was en eigenlijk alles, alles voor z'n rekening nam. We dat zijn gewoon nu blindgangers achter... op de weg ja. We zijn er nu achter dat het eigenlijk helemaal het geval niet is. Uh, we worden steeds netter. Wat je ook denkt voor al die programma's van blik op de weg. En dat uh, is, is allemaal van die hufters. En het beeld wat door ontstaat, dat zijn mensen, Ja, dat wil niet deugen. En die rijden verkeerde kanten rotonde om. En uh, die halen op de verkeerde plekken in. Dus dat is een beetje het beeld. Als je naar de ongevalscijfers kijkt, de statistieken, de analyses... is dat andere stuk van het probleem. Namelijk mensen zoals jullie en ik die bij een ongeval betrokken maar raken... bij een ernstig ongeval betrokken raken, is ook heel belangrijk. Maar nu spreekt u over Nederland, uh, wanneer we gaan naar... Uh accra Ghana bijvoorbeeld, dan zal dat vast, uh, daar ja. wordt toch wel wat heftiger gereden dan, dan hier. Ja, dat denk ik ook. Daar, daar is de man nog gewoon king of the road. Ja, sterker nog, ik ken iemand uit Ecuador, die is de helft van zijn tien broers verloren, omdat het niet cool is om voor een rood stoplicht te stoppen. Dus dat doe je gewoon niet, ja. want dan, ja. Ja, dan ben je een nou, sukkel. Dus nee, er zijn veel landen niet alleen niet cool, maar soms ook niet zo veilig. Ja, nee, er zijn allerlei hele gruwelijke verhalen. Maar Dat betekent dus ook dat je niet simpel kan zeggen... datgene wat bij ons heeft gewerkt... Blaaskontrol, dat, dat, uh, Ja, dat, dat, dat brengen we even over naar die andere landen. En dan lossen we daar ook het probleem al mee op. En dat is eigenlijk het, het grote vraagstuk waar we voor staan. Hoe, hoe zorg je er nou voor dat ze daar maatregelen gaan nemen... die ook effectief zijn... En wat daar het grote probleem van is, is absoluut geen infrastructuur voor Maar het is eigenlijk een ontwikkelingsprobleem. Want, want je, je kunt daar natuurlijk wel mooie lijnen op de weg aanleggen. En, en rotondes waar, waar de bestuurder wat zachter aan komt rijden. Verkeersdrempels, airbags, de hele... Ja, dat, daar hebben ze gewoon geen geld voor. Nee, is niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Oh. Um, uh, <laughs> het traditioneel verhaal, we hebben nergens geld voor om de dingen goed te doen. zeggen we in Nederland ook altijd. Ja, dat zeggen we natuurlijk. Je moet uh, vooral zeggen, dat zeggen vooral politici. Die daar een zeker belang bij hebben. Nee, kijk, het is natuurlijk zo dat, het, dat, dat, dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Maar ook daar worden op dit moment in de wereld miljarden euro's uitgegeven aan de infrastructuur. En dan zeg ik altijd, zorg er dan voor dat als je een weg bouwt. Dat, je ook dat, aan, denkt aan dat het een goede, veilige weg is en ga niet substandard uh, wegen ontwerpen. Is dat, dat is de... een boodschap die bijvoorbeeld de Chinezen op dit moment heel goed leren. Die Chinezen zijn werkelijk heel goed in goede wegen aanleggen. Die gaan niet substandard wegen aanleggen. Uh, India is een ander voorbeeld. Daar hebben ze het daar veel moeilijker mee. En dan zie je dus ontwikkelingen dat uh, op snelweg... daar nou, loopt de hele familie op de vluchtstrook. Ja, nou, U zei in Nederland nemen ze uh, maatregelen die geld opleveren. Hè? Dat, dat, de vlisbaan, maar als het geld kost, dan, dan doen we dat uh, liever niet. Is het eigenlijk gewoon niet een economische kwestie? Dat je gewoon als verkeersveiligheidsbrigadier moet voorrekenen... het kost de maatschappij ook geld en met een simpele investering verdien je er ook wat aan? Ja, uh, in het algemeen durf ik de stelling aan dat elke maatregel die effectief is dus geld of, of slachtoffers bespaart, ook kosteneffectief is. Namelijk rendabel, een rendabele investering van de samenleving... om die investering te doen. Daar zijn zoveel voorbeelden van te geven. En uh, in ontwikkelingslanden ligt dat nu een slagje anders. Dat weet ik ook wel. Maar die redenering, investeer in preventie... Want als je dat doet, dan levert dat de samenleving geld op. Die gaan jullie aan de man brengen. Zo Stel, ik stop u in een tijdmachine en ik uh, zoom u honderd jaar terug de tijd in. We staan aan de vooravond van die grote automobiele revolutie. Uh, moeten we het onmiddellijk aan banden leggen? Zeggen van, nou, mensen moeten helemaal niet zelf in zo'n ding kunnen rijden. Dat is alleen voor professionals. Of zou u het toch gewoon door laten gaan, dat grote automobiele project? Ik zou het door laten gaan en ik zou dan uh, uh, streven naar een wegverkeer wat inherent veilig is. Zoals we dat hebben gedaan bij de luchtvaart. Zoals we dat hebben gedaan bij de spoorwegen. Maar niet iedereen mag zelf vliegen. Nee, dat heb je dus gereglementeerd. Dat heb je georganiseerd. Dus je moet naar een systeem toe. En dat vind ik dat we nog steeds moeten doen. Waarin je minder afhankelijk bent of mensen fouten maken. Dat je mensen helpt de veilige beslissingen te nemen. Een omgeving creëert voor die mensen waar ze dat als vanzelf goed doen. En de onveilige beslissingen veel moeilijker maken. Het is begonnen, het Decade of Action voor de Verkeersveiligheid. Veel succes ermee, Fred Wegman. Dank. Ja, van de rijvaardigheden naar de sociale vaardigheden, want hoe sociaal vaardig is Nederland? De VPRO en NTR willen dat graag weten en zijn daarom een groot nationaal onderzoek gestart, in samenwerking met enkele wetenschappers. Nou, heel Nederland kan meedoen aan dit onderzoek via de site grootnationaalonderzoek.nl. Maar behalve je afvragen hoe sociaal vaardig we zijn, kun je natuurlijk ook de vraag stellen wat sociaal gedrag eigenlijk is. Hoe ziet dat eruit in de hersenen? Welke hersenstoffen en verbindingen zorgen ervoor dat we goed met elkaar kunnen omgaan. Nou, Neuropsychologen Ellen De Bruin en Sina Radke zoeken dat uit. Verslaggever Remy van den Brand zocht ze op in het lab van een Radboud Universiteit in Nijmegen. Ben je links of rechtshand? Ik kan okay. linkerhand. Dus één keer in je linker gaat, dan één keer in je rechter neusgat, dan weer een keer in je linker gaat. Ik wil graag weten hoe mensen in staat zijn om hele complexe sociale gedragingen uit te kunnen voeren... ...welke processen in de hersenen bij een rol spelen... ...en waarom het juist net bij een heleboel uh, psychiatrische aandoeningen verstoord is. Ja. Super. Uit eerder onderzoek en ook uit dieronderzoek... ...weten we bijvoorbeeld dat het hormoon oxytocine dat dat een belangrijke rol speelt in het aangaan van sociale relaties. Het knuffelhormoon. Juist, ja. dat is, zo staat het bekend. Ja. Ja. Ja. We laten proefpersonen naar het lab komen en dan krijgen ze een neusspray toegediend. Dat is ofwel een placebo, dat is dan een gewone zoutoplossing, zoals je die bij elke apotheek kunt kopen. Of het is oxytocine en dan gaan ze allerlei taken doen. En zo kunnen wij zien wat het effect van oxytocine precies is op die verschillende sociale taken. Wauw, Joystick. Ik was volgens mij drie toen ik voor het laatst zo'n joystick <laughs> vast had. Um, ben je links of rechtshandig? Ik ben linkshandig. Oké, okay, dan mag je alleen de, jouw link aan voor de joystick gebruiken. De rechter mag je wel de, de ondersteuning ja. uh, gebruiken, maar ik ga niet met allebei handen doen of zo. Oh ja, oké. Okay. En als je staat klikken, dan moet je even uh, met de muis klikken. Ja, oké. Okay. Dan moet je zo uitgelacht. Even kijken, wat moet je doen? Je krijgt gezichten te Gezichten te zien. Ah, en op de vuurknop drukken voor het volgende plaatje. Oké, het is grijze plaatjes naar, naar me toe. Gehele gezien... plaatjes van me af. Oké, okay. kan ik beginnen gewoon? Ja. ja. Oeh. Mark die kijkt nu naar allemaal foto's van uh, mensen. Die heel blij of heel boos of iets daartussenin kijken. Maar in ieder geval heel erg hun best doen om expressief, een expressieve hoofd te trekken. En wat is daar de bedoeling van? Nou, de bedoeling daarvan is dat hij dus eigenlijk nu reageert die gewoon op de kleuren van het plaatje. Ja, maar je... sommige hoofden zijn een beetje gelig en andere ja. grijzig. Dus de gele moet hij van zich afduwen met de joystick, een beweging van zich afmaken. En de grijze moet hij naar zich toe halen. En je ziet ook dat ze dus echt groter of kleiner worden afhankelijk van de beweging van de ja. joystick. Ze verdwijnen echt naar achteren of ze ja, komen naar voren? ze komen echt naar je toe. En hoewel uh, hij dus eigenlijk alleen maar naar de kleuren moet kijken, zie je toch dat de emoties van de gezichten een effect hebben op de snelheid. Dus um, wat je ziet is dat mensen gewoon van nature sneller zijn om blije gezichten naar zich toe te halen en boze gezichten van zich af te duwen. Ja, wie weet heeft de oxytocine daar dus invloed op? Ja. Mensen zullen waarschijnlijk sneller worden om blije gezichten, althans dat is onze voorspelling, blije gezichten naar zich toe te halen. gaan de gang op. Thanks. Oké, okay, ik geef je even de uh, instructies voor de taak, dus ja. graag lezen. Personal space, heet de test. Um, ja, de proefpersoon gaat aan de andere kant, dus uh, drie meter van mij afstaan. En hij moet uh, naar mij toe lopen en stoppen als hij zich uh, ja, licht ongemakkelijk voelt. En dan ga ik de afstand meten en opschrijven. En dan um, gaat hij verder doorlopen totdat uh, hij zich aanzienlijk ongemakkelijk voelt. Oh ja, ja, dus je gaat echt in zijn personal space komen. Ja, of hij gaat in, in mijn personal space komen. <laughs> in ieder geval tot dat een van jullie het niet meer leuk vindt. Ja. Vanaf hier. Ja. Dat is wel een licht ongemakkelijk. Ja, dit vind ik wel. Uh... too close. Ja, dat is wel too close voor comfort. <laughs> Zo sta je alleen in de metro zeg maar, tegen elkaar als het echt heel erg druk is. En uh, moet je ook wel eens zo naast mensen staan. En het is altijd heel, heel erg vervelend. Hoe groot is deze afstand nu tussen jullie twee? Dat is uh, 45? Dat is licht ongemakkelijk. Ja. En dat is ja, 17,5. Uh, is erg ongemakkelijk. Mm -hmm. Maar jij kan het hebben, toch? Want jij hebt het al heel ja, vaak ik gedaan. Ik moet het hebben, ja. ja. <laughs> Ja, het is zo dat we, we weten dat um, de amygdala in de hersenen hierbij een heel belangrijke rol speelt. De amandelkern. De amandelkern, ja. Die is ook betrokken bij het verwerken van uh, emoties. En dan met name negatieve emoties. En er is um, een um, best wel bekende studie recent gepubliceerd. Dat is een uh, uniek geval van een vrouw die heeft uh, geen amygdala. En um, daar hebben ze dus ook deze taak bij gedaan. En die... Nadert keer op keer de proefleider eigenlijk totdat ze neus aan neus staan. En dan vindt zij het nog prima. Zij voelt, het, ze voelt zich helemaal niet ongemakkelijk. Zij kan makkelijk gewoon zo neus aan neus een gesprek met de mensen voeren. En uh, we weten ook dat oxytocine juist net via die amygdala ervoor zorgt dat mensen makkelijker andere mensen gaan benaderen en de sociale stress minder wordt. En daarom willen we dus heel graag weten of inderdaad oxytocine via die amygdala een effect kan hebben op personal space. Maar je kijkt naar oxytocine, het is sociaal gedrag. Dat is, zit vast ingewikkelder in elkaar dan of je alleen bepaalde niveaus van dat hersenstofje hebt. Ja, uiteraard. Ja. dus Het is uh, zeker niet zo dat oxytocine alles uh, regelt. Het is ook niet zo dat er één bepaald hersengebied betrokken is uh, voor een bepaald sociaal gedrag. Dat is ook een complexe interactie van allerlei andere processen. Dus eigenlijk zei je helemaal aan het begin. Je begint helemaal, je begint zo makkelijk mogelijk om dit hele ingewikkelde probleem aan te pakken. Ja, ja. Ja, zo kun je het eigenlijk wel stellen ja. Ja. U hoorde Ellen de Bruin en Sina Radke, neuropsychologen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, als ook proefpersonen Mark en Gert-Jan in een reportage gemaakt door Remy van den Brand. Wilt u meedoen aan het groot nationaal onderzoek van de VPRO en de NTR en daarmee ook te weten komen hoe sociaal vaardig u bent en de rest van Nederland? Ga dan naar de site van grootnationaalonderzoek.nl en doe de test of laat u komende week live ondervragen in Almere tijdens de Libelle Zomerweek, waar de onderzoekers in levende lijf aanwezig zijn. Dank hier in de studio Frietson Galis, evolutiebioloog verbonden aan het Natuurhistorisch Museum Naturalis te Leiden. En ook aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. En ook dank Fred Wegman, directeur van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en Hoogleraar Verkeersveiligheid aan de TU Delft. Straks met grote vaart naar huis. Oh nee, u reed altijd heel rustig. Ik ga op de motor naar huis. Gaat u dan een hoofd schudden? Of... Uh... Uh, er zijn veilige manieren van je te verplaatsen. <lacht> Ook dank nog kunsthistoricus Renéle van die u eerder hoorde via de telefoon. En dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden... via onze site labirint.nl. En volgende week zondag zijn we er weer tussen 8 en 9 op Radio 1. En nu op deze zender Het Journaal. Dan horen we vast hoe het ervoor staat in Amsterdam met alle fans. En daarna Holland Doc Radio. Hele... Wij danken u voor het luisteren. En tot volgende week nog een hele prettige avond. En zet je helm op zo meteen. Dat is dan een... Oh, dat zal ik doen. Ja. ja. ja. Goede tip.